Teenage Dirtbag hoorde je. Alweer het een en laatste nummer van het tweede uur van jouw zaterdagmiddag. Met de Muziek Boulevard. Zodra ik het stokje overgeven aan. Rob Harms. En natuurlijk niet. Haha, Ralf Kras. Nee, we hebben vandaag. Albert Jan Vos in de House. Ja, het is weer om de weken, om de even weken, oneven weken. Hebben we Albert Jan hè? met. Uh, Robby Harms, geloof ik. Zoiets was het toch? Ja, zoiets. Maar dan anders. Hé, hey, wat gaan jullie allemaal doen, vandaag? PJ? Oh, een uh, heleboel. <laughs> oh, je hebt hem nou al wel aanstaan. Ja, ja, ja, tuurlijk heb ik hem aanstaan. Nee, Jij hij staat altijd aan. dingen doen. Uh, uiteraard volgen we daar de, de zandvoedselkrant even. Voor. Ja, ik hoor het alweer veel te veel. We gaan weer naar muziek luisteren. <laughs> <laughs> Michael. <Bublé>. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> nee, dat programma zit helemaal hek, een Beetje volmezand wordt op zaterdag. The crazy little thing, hot love. Ik zeg tot volgende week. I just... I can't handle it This thing called love I must get around to it I ain't ready Crazy little thing called love This thing me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, uh, relax, uh, get help, uh, get on my track, take a back seat, a uh, hitchhike, uh, take a long. the hip, I get on my track, take a backseat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot and cold feel, then she leaves me in a cool, cool sweat.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 De herdenking van de luchtlanding van de geallieerden op de Ginkelse Heide heeft tienduizenden toeschouwers getrokken. Parachutisten van het Britse en het Nederlandse leger sprongen boven het natuurgebied bij Ede uit Hercules transportvliegtuigen. Ook een historisch Dakota vliegtuig deed aan de herdenking mee. Onder de toeschouwers waren tientallen oorlogsveteranen die hebben meegedaan aan de luchtlanding in 1944...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 Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, Now, honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eye. You got a, fry bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a the kid. Wishing they was dancing a jig. Here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cubicuba, just bite it. It's for the look, I don't like it. No way to hand me on the hands, they play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. <laughs>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 850 is if you need a lift who's the kid in the drop who else will slip living that life some consider a myth rock from south street to one two ben. women used to tease me give it to me now nice and easy since i moved up like george wheezy cream to the maximum i'll be axing on would you like to bounce with your brother that's platinum never see will attacking them rather play ball with shack and them flatten them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 Nou één ding is uh, zeker, mijn uh, voorganger Maurice Mulder uh, die heeft warme uh, oortjes. Johan, ik gloei helemaal. Het niet te gelopen. Je met de muziekboulevard tussen 12 voor 2 uiteraard. Dank aan Maurice Mulder. En het is even na tweeën. Tijd voor Zandvoort op zaterdag. ZFM voor Zandvoort en de regio. En tegenover mij Albert Jan Vos. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. Ja, live vanaf het gasthuisplein. We zijn nu weer drie uur lang met uiteraard heel veel informatie en lekkere muziek. En lekkere muziek en van alles en nog wat aan nieuwtjes en dingetjes, Dus we gaan lekker weer drie uur live tegenaan. En we hebben weer veel. We hebben ja. heel, heel ja, veel. Ja, ja. Want ja. morgen is het rondje dorp. Het rondje dorp. Nou, dat loop ik bijna elke dag trouwens hoor. Het rondje ja, oké. Okay. Voor ons inmiddels wel. Maar... Ja. <laughs> maar goed, daar komen we straks uitgebreid natuurlijk op uh, terug. Alleen even voor onze luisteraars die ons proberen te beluisteren via uh, de computer. www.zfmsanvoort.nl Dan hebt u een probleem, want wij hebben uh, namelijk een serverprobleem. En dat probleem ligt bij onze provider. Dat zeg je helemaal goed. Dus de jongens van de TD bij deze, jullie kunnen er niks aan doen. Yippie! En, en maar... we hopen dat het uh, volgende week uiteraard weer uh, opgelost is. Wij hopen dat dit zo snel mogelijk is. In het mogelijk. weekend zie ik het niet meer gebeuren. Dus... Nee, dat ik hoop uh, begin volgende week. Maar terug, nee, er is zoveel gebeurd. Er wordt weer gebiljard. Er gaat weer gebiljard worden. Nou, rondje dorp zei je al. Nou, de reddingsbrigade begint weer met zwemmen. Nou, we kijken nog even terug op de Rob Slotenmaker Memorial van vorige week, want dat was natuurlijk een gigantische optocht van mooie oude auto's. Nou, uh, Open dag bij uh, Meneer Open dag. morgen. Die gaan we straks even op, ook proberen te bellen. Nou. En we gaan voetballen met Joop van Es. En uh, welke wedstrijd zaten we vandaag op het programma? Vandaag uh, spelen we tegen Monnikendam. Monnikendam uit? Altijd lastig. Dat Altijd bedoel ik. Altijd lastig. En maar, daar horen we alles van, uh, van uh, via Joop. Nou, morgen ook een schitterende klassiek uh, te beluisteren... van uh, mensen die het uh, Prinses Christina concours hebben gewonnen. Uh, nou, we kijken even vooruit of we vast al op de Dag van de Ouderen op 1 oktober. En uh, nog veel meer, en natuurlijk ook nog veel meer muziek. Gewoon lekker blijven luisteren naar Zandvoort op... Zaterdag, where else? else? Dat bedoelen we. Hier is Carol Emeralds en back it up.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 Jor, de twee eerste non-stop bij CFW uh, Salford. Als eerste Carol Emerald en Back It Up. Gevolgd door Sasha en If You Believe. Nou, morgen gaat het weer een uh, groot feest worden in het uh, centrum van Salford. Want wij hebben Rondje Dorp, Vos. Ja, dat wordt druk. Dat wordt gezellig en druk. En de organisator van uh, Rondje Dorp, Ron Brouwer, hebben we nu aan de telefoon. Goedemiddag, Ron. Welkom in de uitzending. Uh, goedemiddag. Hallo, Ron. Welkom, Ron. <laughs> Alles goed? Jazeker. Ben jij er al helemaal klaar voor vanmorgen? Uh, in principe zijn we er helemaal klaar voor, ja. Nou, alle vertel... cafés uh, hebben alle spullen binnengekregen en de uh, opdrachten hebben ze allemaal uh, in orde. Dus het kan, uh, het kan losbarsten. Ja, kan je voor de luisteraars uh, vertellen wat de bedoeling is van Rondje Dorp? Uh, nou, Rondje Dorp uh, moet gewoon een gezellige kroegentocht worden. En uh, degenen die, uh, die, die meedoen, die hebben zich ingeschreven in een uh, café uh, naar Kuizen, die meedoen dus. En die uh, gaan de, van de ene café naar de andere café, ze krijgen een routebeschrijving mee. En uh, bij elk café hebben ze een leuke opdracht en een lekkere happy. En ze moeten een stempeltje ophalen bij de café, dus dat bewijst dat ze er geweest zijn. Dus een soort 11-stedentocht, maar dan van dertien stempelplaatsen. Ja, precies. Hé <laughs> hey Ron, welke cafés doen we allemaal mee morgen? Oeh, dat is een goeie. Uh, Als je het even vergeet, helpen we je wel. Oostee, Vier, Joy, Harlekein, Wapen van Zandvoort, Alex, De Klikspaan. Uh, even kijken: de Lamstraal, de Jink Saloon, de William Spup, uh, de Babi. Het zonnetje, het zonnetje en uh, Launagie natuurlijk. We rekenen het goed. We rekenen ja, goed. Helemaal, goed. <laughs> helemaal goed. Maar uh, wat mogen we dan voor activiteiten uh, verwachten? Kan je daar een tipje van de sluier op liggen? Dat willen we uh, ja. weten. Ja, het zijn dit keer hele leuke activiteiten. Want ja, we moeten elke keer verzinnen we weer wat anders natuurlijk. Ja. Uh, maar er zitten cafés bij die hebben hele, hele leuke dingen. Zoals uh, ja, zo'n zo uh, stier, zo'n... Uh... Rodeos Stier. Waar op je op moet blijven zitten? Oh, wat een ellende. <laughs> Als je het maar niet aanzet. <laughs> ja. Dat valt er mee. En dan nog een biertje op. Nou, poel. En uh, wij, uh, wij hebben iets heel leuks uh, met heel aparte fietsen. Want we hebben natuurlijk een, een nieuwe fietsenverhuurbedrijf voor, voor onze uh, deur. Ja. En uh, Raymond uh, die heeft uh, aangeboden om een heel leuke opdracht te doen met uh, aparte fietsen. Dus uh, oh. ik ben benieuwd. Nou, dat wordt, dat wordt een surprise. Hoe laat gaat het allemaal beginnen morgen? Uh, de mensen verzamelen zich in de, de cafés waar ze ingeschreven zijn tussen 12 en 1. En uh, om 1 uur gaat het van start. En ik heb begrepen dat het, uh, dus al, uh, vol, uh, is, de inschrijving al vol is. Maar ja, als uh, gewone ja. bezoeker uh, van uh, het centrum van Zandvoort kan ik toch gewoon uh, gezellig de, de kroegen gaan bezoeken waar ze allemaal langskomen. Ja, dat is wel leuk. Dan kunnen ze ook aangemoedigd worden, want je herkent ze allemaal aan, uh, aan de t-shirts die ze aan hebben. Maar je kan ook gewoon mee hommelen. alleen uh, ja, de t-shirts zijn er niet meer natuurlijk. Nee, die, uh, die, die, die worden, dat zijn collectors items toch na afloop? Ja, dat uh, wordt het onderhand wel, ja. Hé <laughs> hey, uh, Ron, we hebben al vaker uh, Rondje Dorp gehad, de hoeveelste editie hebben we ditmaal? Dit is de vierde editie. De vierde en, uh, editie. Ja. Dus volgend ja, jaar lustrum. Ja, inderdaad. En, uh, maar we hebben nu ook al wat te vieren, want we hebben uh, de meeste inschrijvingen ooit, dus uh, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Zo, succes voor uh, Rondje Dorp. Ja. Er doen er 160 mee. Dus, Hoeveel? Uh, is, uh, 160 hoor, ik dat goed? Ja. Zo, dat is een grote groep. Dat is een uh, behoorlijke groep. Dus leuk. Is dat is wel een leuk gezicht worden morgen in het dorp. Is dus morgenmiddag een gezellige boel in de diverse cafés die meedoen. En de andere cafés natuurlijk ook. Zeker weten. Hé hey Ron, heel veel uh, plezier morgen. Hartelijk bedankt. En wij van CfM uh, gaan het uh, live verslaan. Ja, daar ben, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dus... Uh, dus Hartstikke leuk dat jullie daar aan meedoen. Zeker vanaf uh, twee uur kunnen de mensen meeluisteren. Tussen twee en vijf. Tijdens en zondag in Kennemeland. Dus ook in uh, Bloemendaal uh, doen ze gewoon mee met Rondje Dorp. Ja, zo hoort het ook. Dus. Hé hey, hey Ron, hart, hartelijk dank voor je tijd. Jullie ook We gaan je vanavond. zien Ron. En uh, vroeg naar bed vanavond hè? Ja, dat gaan we zeker doen. <laughs> ja, precies. Helemaal topfit aan de start komen. Hé, <laughs> Hé, hey, hey, groetjes. Hoi. Bedankt. Bij het op zaterdag hoor je de single van Flash and The pen en The Midnight Man. Nou, er wordt vanmiddag weer gevoetbald Albert-Jan. Ja, wat, wat, welke wedstrijd was het ook weer? Ja, tegen Monnikerdam spelen vandaag en we spelen uit en we gaan eens even kijken of wij contact kunnen krijgen met, uh, met Jovenis. Eens even ja. kijken hoe het, uh, hoe het daar is, want volgens mij zitten we zo'n beetje aan het begin van de wedstrijd. Ja. Oké, okay, kom komt ie aan. Komt aan, hoor ik. Nou oké. Okay. Dus uh, Joop van eerst we, als het goed is, uh, nu in uitzending. Goedemiddag Joop, goedemiddag Joop. Goedemiddag Rob, ja, goedemiddag Rob. En uiteraard luisteraars, vanuit uh, een benauwd monnikendam mag ik wel zeggen eigenlijk. Bewolkt en warm, dus het uh, ziet er erg goed uit. Het is wel eens anders geweest zoals we hier speelden. Dat ziet er erg goed uit natuurlijk, het begin van de dus stad ook een beetje. Uh, en die zou oorspronkelijk in de sterkst mogelijke opstelling gaan starten. Maar Bas Calus heeft zich uh, tijdens de opwarming, heeft hij zich geblesseerd aan zijn ja, Hij is al erg... Dus uw gevoel dus uit voorzorg speelt hij niet. Voor hem valt in een een Michael Roesler, die uh, vorig jaar bij Zandvoort is gekomen. Die krijgt nu een, uh, dus zijn uh, uh, een basisplaats. Oké. Okay. Uh, uh, ja, heeft nog geen punten kunnen pakken in de eerste wedstrijd. De Zandvoort 1, dat weet je in de eerste wedstrijd tegen H.C.S.C. in een helder werd het 0-0. Dat was één punt. Vorige week uh, kansloos verloren thuis tegen CSW met 1-4. En uh, nu moet zandvoort gaan pakken. willen ze nu al niet in de problemen gaan komen. Uh, het is nog afwachten. We komen nu pas het veld op. Dus de wedstrijd moet nog gaan beginnen. En... Uh... Ja, ik heb er goede hoop op. Ik, uh, ik hoor net van de scout van Piet Keur, van de trainer Piet Keur. Dat hij, hij vorige week de wedstrijd Amstelveen tegen uh, Monnikendam gezien Hij zegt, nou, dat Amstelveen was tien keer zo sterk. En daar winnen wij nog van. Dus uh, het, het, het moet mogelijk zijn. Oeh, ja, je weet, de bal is rond. En, uh, dat wil ik het, zeggen. Het nooit voorspellen, dat is wat wel het een statement voor. van uh, meneer Keur. <laughs> ja, goed, oké. Okay. Hij legt de druk wel hoog. Ja, ja nou, hij moet wel. We moeten winnen ja. gewoon. Ja, klopt. Oké, okay, nou, we gaan het afwachten. Nu... ...bij, de Vet is, is weer in de goal, die heeft, uh, die, die, die, die blessure van de eerste wedstrijd is meegevallen. Hij is wel even naar het ziekenhuis geweest, Er is een foto gemaakt. Het schijnt dat daar een oude breuk zit en daar heeft hij last van gehad. Uh, voor de rest staat hij natuurlijk een behoorlijke zwelling, maar hij heeft twee weken vakantie gehad. Hij is nu weer uh, lekker fit en monter onder de lat en uh, als sluitpost. En voor de rest, ja, hetzelfde team eigenlijk als uh, standaard. Dus we gaan denk ik een leuke wedstrijd te groen jongens. Oké, okay, nou helemaal goed Joop. En uh, zo meteen uh, komen we weer uiteraard voor de wedstrijd uh, bij je terug... Inderdaad een uh, flink statement van, uh, van Piet Keur. Nou, hij uh, legt de druk uh, uh, vrij hoog bij de jongens. Dus, hij uh, zegt eigenlijk van uh, appeltje eitje, van dat moet gaan lukken. Nou, we houden het in de gaten. Joop houdt het in de gaten. Je hoort het uh, vanmiddag bij Stolvert op zaterdag tussen 2 en 5 uur. En niet datzelfde programma, uiteraard lekkere muziek. En wat gaan we nu draaien albert -Jan? We gaan uh, naar, luisteren naar Andrew Gold met Never Let Us Slip Away. En doe gold en Neverladder slepen wij snel naar Javres. Jabres, tweede minuut. Eerste avond van SV Sandvoort. De eerste bal van Nijtsenberg wordt toch afgekets. Maar Maurice Mol kon erbij komen. En Holtz aan een 0-1 voorstel. Oh, oh, oh, oh, oh. De van dit moment, dat was Pixie Wat en Mamadou. Inmiddels 10 minuten over half drie geworden bij Sovjet op zaterdag. Hoog tijd voor het nieuws met Albert jan Vos. Nou ja, nieuws, kla, klassiek, klassiek nieuws. Klassiek nieuws, oké. Okay. En wel, uh, morgen uh, zullen enkele prijswinnaars van het, uh, prinses, het wereldbekende Prinses christiana ko koers uh, te bewonderen zijn in de protestantse kerk. In het kader van de kerkpleinconcerten van Classic Concerts treden Servaans Jens Jessen op de contrabas, Menji Han op piano en Koert Bertels op saxofoon en Dirk Herten op piano. Zij treden daarop. Zij zullen werken van onder andere Paul Christon, Frederik Chopin en Alexander Klas, dat is moeilijk, Klasunov ten gehoorde brengen. Die Menji Han, waar ik het net over had... die won in 2009, dus de eerste prijs in de nationale finale. En nou even een beetje achtergrond over het Prinses Christina Concours. Het jaarlijkse concert zet zich in voor de promotie van de klassieke muziek... jazz en composities, vooral met nagericht op jongeren. Met deze concoursen willen ze zoveel mogelijk jongeren enthousiast maken... voor muziek en iedereen mag meedoen. Dit concert van deze prijswinnaars... Uh, is, in de, zoals ik al zei, in de protestantse kerk aan het kerkplein en begint om drie uur. De kerk gaat om half drie open en de toegang is, uiteraard zoals u gewend bent, gratis. Na afloop is de open schaalcollecte voor de renovatie van de sanitaire voorzieningen in de kerk. Dus van liefhebbers van klassieke muziek adviseer ik om morgen om drie uur naar... Uh... De protestantse kerk aan het kerkplein te gaan. Oké, okay, iedereen is van harte welkom natuurlijk. Zo gaan we het hebben over biljart. Want het seizoen gaat weer beginnen in Haarlem. En Café Oomstee, die biljart ook lekker mee. Nou, daarover straks veel meer. Bij Soft op zaterdag op CFM Hier Eerst weer wat muziek. Hier is het goede doel. En je kan veel beter zwijgen. je wil en hoe ik het bedoel ik kan vertellen hoe ik het De vader in om je mond de licht vol op je haar Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan de merken hoe je bekijkt, Wat van je denkt, Je ogen steeds blijven. Je kunt gevoelen voelen hoe ik om je heen Uit van jou Waar voel je nu nog leef Maar ik kan het veel beter zwijgen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 Veel beter zwijgen. Oh, je kan veel beter Het blijft toch altijd lekker, hè? Muziek voor het goede doel. Joh, de Je kan veel beter zwijgen. Uiteraard zo uit de jaren 80 afkomstig. We het dus juist over het biljart. De bandencompetitie gaat weer van start. Of is weer van start gegaan. Start gegaan ja. Ja. En in de studio aanwezig Louis van der Meij. Goedemiddag. Welkom. Heren. Ja, hartstikke leuk dat ik er ben weer. En uh, ja, ik ga even wat dingetjes ja, vertellen. Vertel, Want we uh, zijn vorige week weer begonnen. Vorige week zijn we begonnen en we hebben vorig jaar iets afgesproken. Ton Aris heeft iets afgesproken tijdens het Kika Gala. Wat jullie. Ja, uh, wij, tijdens de 24 uur uitzending ja, van CFM. zeker. Ja. En uh, wij gaan dit jaar spelen voor Kika. En uh, dat gaan we doen op een uh, hele ludieke manier eigenlijk. Elke keer als je een bal mist. En er zijn even wat uh, gemist in de week. Dan moet je 20 eurocenten in de pot gooien. Nou en wij willen ongeveer aan het eind van het jaar. Als de competitie afgelopen is. Een bedrag van 8000 euro bij elkaar. Biljarten. Oh wow. dus dat is ja, geweldig hè. Echt geweldig. En dat, is, uh, ja, dat kunnen we op heel veel manieren doen. Met biljarten. Maar ik ja. wil ook uh, andere dingen erin betrekken. We willen meer dingen organiseren. Ook rondom het biljarten. Er zijn natuurlijk ook uh, andere toernooien in verschillende kroegen. Ja. Ik neem eventjes uh, morgen het rondje dorp. Ja, uh, morgen uh, lopen er 160 mensen door het dorp. En ja. die komen ook allemaal toevallig bij Oomstee. Dus wij, gaan, uh, die, ja. oh, die wij missen, gaan... Die missen een boel. Dus <laughs> ik gaan even die pot neerzetten. En als iedereen daar nou één eurotje in doet... Dat moet kunnen op zo'n dag. Ja. Dan hebben we weer 160 euro voor Kika. En uh, dat vind ik... Uh, dat zou heel leuk zijn als... Uh, ...alle deelnemers daar aan meedoen. En dat gaan we morgen ook wel een beetje promoten. Ik hoop dat uh, jullie dat ook een klein beetje willen promoten. Nou, dat gaan we zeker, Zek, doen. zeker doen. Dat er bij Oomsteen uh, pot staat. En uh, nou ja, als ze zo'n dag 50 euro kost... ...dan kan die ook wel 51 euro kosten. Dat bedoel ik. En uh, het, het eurootje Kika, dat is, uh, zou hartstikke leuk zijn gewoon. Gewoon geven voor Kika kinderen kank kankervrij. Ja, dat is uh, denk ik een heel, uh, heel belangrijk iets. en uh, ja. Ik heb dat zelf uh, een keer meegemaakt uh, op zo'n afdeling van die kinderen... Want mijn zoontje, die was twee jaar, die moest geopereerd worden. Een kleine ingreep. Maar wij zaten daar zelf op die afdeling. Ja. En uh, dan ben je blij als je samen als je kind mee naar huis mag nemen. En ja. als je die trieste toestand ziet daar. Dus, maakt een enorme uh, indruk, dat maakt heel veel indruk. Dat ja. maakt heel veel indruk. Dus ik heb dat een hele dag meegemaakt. En ja, het is uh, heel aangrijpend. Het zit in je hoofd dan en blijft ja. in je hoofd. Maar geweldig ja, ja. dat ik jullie dat op deze manier. Roken. Ja, en uh, ja, goed. goed. Doen. En misschien kunnen we nog andere leuke dingen. Kijk, het hoeft niet alleen het biljart. Wij, wij willen die pot zo vol mogelijk hebben. Ja, dus we gaan ook misschien nog wel andere dingen organiseren. Want ik dacht, als je het alleen moet hebben van de missers tijdens de wedstrijden. Dan, uh, ja, maar het dan, was dan, toch uh, donderdagavond je... al uh, 40 euro in de pot. Dat bedoel ik. Maar Want... de, de, de tegenpartij maakte hopelijk dan de, de missers. <laughs> nou, kijk, we, hebben onze tege... we vragen al onze tegenstanders. Ja. of die ook mee willen doen. En. Uh, onze tegenstander van donderdag die heeft dat uh, hartstikke leuk gedaan. Die hebben ook gewoon uh, 12, 13 euro in de pot gegooid. Ja. En ik ben nog even rond uh, de bar gegaan. Alle mensen die aan de bar zaten. Even veel met de pot rammelen. Nou, daar ging ook nog een UT in. Dus ja, dat is gewoon leuk. Ja, geweldig. En, maar even terug over die competitie. Uh, hoe lang gaat die duren? Uh, wie, welke teams heb je een beetje een goed team samen kunnen stellen? Wij hebben een onwijs goed team, natuurlijk. <laughs> nee, wij, wij, de wij, de weg, wij, nee, wij hebben een leuk team. Ja. <laughs> en. Uh, we hebben tegenwoordig zelfs een internationale uh, ster erbij bij ons. Dat is uh, Louis den Dekkeren. Dat is een Belg. Dat klinkt ook Belgisch. Den Dekkeren. En dat is uh, gewoon uh, virtueus uh, op, op, op het laken. Want die man kan onwijs goed En Die zou zo in de Nederlandse eredivisie kunnen spelen. Zo. Die hebben wij erbij. Hoe, Afgelo hoe, hoe kwamen jullie hem? Uh, hoe, nou, ja, hij is hier spoor? een half jaar geleden in Zandvoort terecht gekomen. Uh, hij weet niet meer het bordje uit denk ik. Okay. Hij woont hier nog steeds. en uh, Hij speelt uh, heel goed biljart. En hij is bij ons erbij. En afgelopen donderdag heeft hij gewoon weer geloos uh, staan biljarten. Ja. Als je drie banden... Ik weet niet of hij wel eens biljart. Ja, ja, ja, ja. Nou, drie banden is een heel moeilijk spel. Ja. En hij moet er dan 17 maken in 25 beurten. En dan was de eerste partij een 10 beurten uit. Dus speelde hij dus gemiddeld van 1,7. Ja. Nou, dat is gewoon echt drie banden niveau. Een hoog moeien. Een eredivisie niveau is dat. En zijn tweede partij speelde hij ook één gemiddeld. Dus. We hebben toch een twaalf al gewonnen. Dankzij hem ook. Uh, hij heeft gewoon zes punten binnengesleept. Ja. Ik heb twee keer verloren, helaas. Maar ja, ik heb wel uh, aan Kika gedacht. Ja, goed. Hij heeft meestal aan Kika gedacht. Maar jullie hebben ook mooie t-shirts uh, trouwens voor uh, Kika. Ja, dat is heel leuk. Die uh, heb Henk uh, Kinneging uh, ontwikkeld. Henk, die naam kom ik ook overal tegen. Ja, ja, Henk, ja, ja, ja. Uh, Henk doet dat goed. En die heeft uh, Ton Arisje dan uh, beschikbaar gesteld namens café. Ja, en dat is gewoon leuk. En die gaan we gewoon overal dragen. Nou, even over die Ton. Wat is de rol van Ton? Is hij non-playing captain of gaat hij ook mee? Nee, Ton speelt ook mee. T ton speelt ook mee? Ja, ton hey. hebben, we hebben Ton uh, Adis in het team zitten, Henk ging zit in het team. Ja. Die is net erbij gekomen, geloof ja, ik? Ja, die is er net erbij gekomen. Okay. Dat is een beetje een lage speler, die ja. moeten we ook hebben. Okay, ja. Niet alleen maar een natuurlijk. En we hebben uh, Henk van der Linden. Het is een hele goede biljart er ook. Dus eigenlijk was dat onze kopman. Ja. Nou, ik uh, zei de gek. En dan hebben we. Uh, nou, de Belgen hadden wel. Ja, en uh, Dick Pronk. Dus, uh, ook wat oudere man, maar een hele goede biljart er ook. Ah, okay. Dus we hebben gewoon een vrij uh, in de basis een sterk team. En uh, hoe jullie hebben we nu uitgespeeld, dus volgende week spelen jullie thuis? Ja, we spelen, nu spelen we, nee, we, we afgelopen donderdag thuis gespeeld oh. nu spelen we donderdag weer thuis. Weer thuis? Ja. Maar is het niet dat je er op een gegeven moment... En dan uh, spelen we weer twee wedstrijden uit, Ja, dat... Oké. Okay. En uh, dat programma kunnen we natuurlijk op een gegeven moment altijd terugvinden op... Dat uh, op... kun je zien bij... Uh, ik kan het zelfs uh, voor jullie regelen, dat jullie een programma krijgen. Nou. En dat ga ik wel regelen. Dan kunnen we dat erbij houden. En het is een uh, toernooi uh, voor Haarlem en omgeving? Ja. Dus, uh, en welke plaatsen doen we allemaal mee, uh, Louis? Nou, het meeste in Haarlem, Heemstede, uh, Bloemendaal uh, de Silk. Dus in die, deze eeuw, allemaal. En ja. het zijn allemaal cafés uh, die meedoen? Ja, allemaal cafés. Nou, gezellig toch? Ja. En voor het goede doel. Ik vind het geweldig. Ja, als we allemaal meedoen voor het goede doel, ja, dan komen we, komen we toch een leuk bedrag. Uh, ja. En, uh, ja, we, kunnen, we gaan nog wel wat dingetjes organiseren. Misschien ook wel buiten op biljart om. Ja. om iets, uh, iets leuks te He. Ludieke wijze geld ja. in te zamelen voor, voor Kika En ja. morgen de pot bij Rondje Dorp? Ja, die zou even, dat zou ja. heel leuk zijn als daar uh, wat ja. extra bij komt. Ik, denk, ik dacht er net aan. Ik denk, hé, hey, dat is misschien best wel leuk om het even ook op de radio te melden. Wij ieder, zelf... Iedere keer als jullie wat hebben, Louis, kom gewoon naar ons toe en uh, wij uh, melden het. Wij Gaan, we melden het op de radio. Dus Gaan we doen. Gaan we doen. Oké, okay, hartstikke, hartstikke voor bedankt voor jullie tijd. Graag gedaan. En ik wens je veel missers. Ja. <laughs> Ja, als ja, maar wel winnen dan. Ja, oké. Okay. Wat, wat klinkt dat weer gemeen, hè? Zo. Tjonge, joh, joh. Dat was Albert Jouw Vos die deze uitspraak deed. Ja, daar ben ik ook helemaal veranderd. Hey, voor. Patrick Sweezy. Hij is uh, afgelopen week overleden, maar we hebben een plaatje van hem, hè. Toch? We hebben een plaatje van ja. hem. Ja, Be My Little Baby. Uiteraard, uit Dirty Dancing hoorde je Be My Little Baby, ja. En we hoorden juist van Louis van der Meijen. Oomsteen speelt voor het goede doel voor Kika Kinderen Kankervrij. Hartstikke positief. En dat zien we goed, helemaal positief goed, in Goed natuurlijk. initiatief. Maar ja, dat hadden ze tijdens die 24 uur uitzending had Ton het ook beloofd. Ook, ook een klein beetje beloofd, en ja. Dus. Had dus een, een man en man, een woord een woord. Dus uh, hij geeft er de vervolg aan. Dus uh, mensen die morgen gaan kijken, uh, of uh, een beetje rondlopen en kijken naar uh, al die teams van het rondje dorp. Uh, vergeet niet even bij de oomstenen binnen te lopen. Daar staat de collectebus. Daar staat de collectebus voor het Kika Fonds. En wij zijn er zo duidelijk weer met het volgende uur van dit programma. Daarin het vervolg van de voetbalwedstrijd Monikendam SV Sanford. Altijd lastig even. En we, ja, zeker. Maar we staan wel voor Albert Met 1-0. En zo duidelijk horen we weer van Joveness in deel 2 van de show. Hoe dat allemaal daar verloopt. Graag tot zometeen. En we laten je alleen met Whitney Houston en Million Dollar Bill. Haar nieuwe single.